In die verklaring staat verder dat de Syrische Nationale Raad wordt erkend als een legemordiger van het Syrische volk. De Oostenrijkse rechtse partij FPÖ heeft excuses aangeboden voor posters waarop Marokkanen dieven werden genoemd. Die posters met de tekst vaderlandsliefde in plaats van Marokkaanse dieven hingen in Innsbruck. Alle posters zijn verwijderd. In Marokko werd gisteren de ambassadeur ontboden om uitleg te geven over de poster het projectiel dat in het water van de Westersingel in Leeuwarden dreef was een nepzeemijn, gevuld met perschuim. Dat heeft de explosieve opruimingsdienst vastgesteld. De politie was massaal uitgerukt en de omgeving werd afgezet, ook al hield de politie er rekening mee dat het om een 1 april grap ging. De burgemeester van Leeuwarden noemt de grap buitenproportioneel. Hij laat uitzoeken wie erachter zit. De Belgische wielrenner Tom Bonen heeft voor de derde keer de ronde van Vlaanderen gewonnen. Bonen zat in een kopgroepje van drie en versloeg de Italianen Pozzato en Balan in de sprint. Beste Nederlander was Nicky Terpstra op een zesde plaats. Topfavoriet Fabian Cancellara kwam tijdens de wedstrijd hard ten val en brak zijn sleutelbeen. In de Eredivisie heeft Ajax thuis met 6-0 gewonnen van Heracles. AZ moet nu zijn wedstrijd tegen Vitesse winnen om koploper te blijven. Die wedstrijd is om half vijf begonnen.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 Dit is René Passet van de ANWB. Op de A12 Den Haag naar Utrecht staat bij Gouda een korte file van 2 kilometer door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Erwin Winnemars met Erik Hulsenbos. En live in de uitzending werd verteld dat het niet doorging. En dan heb je de gezicht van Erwin Winnemars gezien. Die was teleurgesteld, het, jongen. Het, het schijnt ook dat hij flink hebt zitten janken. Ja. Nou ja, en wat terecht met zo'n uh, zo man die voor de, voor de, voor de toch en voor het schaatsen leeft. Ja. En het was een heel, heel mooi feest geweest. Maar helaas, het maar, gaat het, het, niet door. Nee, maar toch is het toch een piepklein kansje. Nu is de ijs nog bevro bevroren, Sond morgen begint het dooien. Ja. En het schijnt dat het volgende week, volgens de peilingen, toch nog gaat vriezen. Ja, klopt. En dan, Komt weer een kou en dus dan heb je toch weer uh, wat meer uh, kans dat het toch weer gaat bevriezen en dat ja. het toch wat meer gaat aangroeien. Want dus je weet het niet. Nou, gisteren was ik bij het concert van uh, Volte Cruz in Leiden. Ja. En uh, ja, wat een entertainer is dat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 Als de wedstrijd begint Het is de tocht der tocht Een hele land heeft weer zin Vijftien jaar terug Toen we het Dit is vandaag de 要说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 And here is Avicii Ja, komt ie aan. Situations lead you further Close one eye and dream the rest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 Wow. Nou, we hebben weer een, een ja. blije klant. Gelukkig wel zeg. We hebben het weer goed gemaakt. Wordt niet meer voor gelukkig. opgescholden. Hier <laughs> <laughs> is Brandfriend Drew Samen met Curtis Mayfield. Is dit astound. Duitsland, daar zijn ze zo streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili. Ik kan niet naar Chili, daar doen ze zo eng. Ik wil niet wonen in Poeheid, want Poeheid, dat is meteen En wat Amerika betreft, dan lang bestaat die rest. Waar kan ik heen? Ik wil niet naar Noord-Ierland. Niet naar Noord-Ierland, daar gaat alles stuk. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China, dat is me te druk. wil niet wonen in Schroefland, want Schroefland, dat is met de na. En de is het.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 Aan elkaar verweven zeg maar en hebben dat gevormd tot meerdere liedjes. Dus vier akkoorden, meerdere liedjes. Dit, ja, ja, met Strange stop Believing by Journey en The cast of Me. Ja, er zijn een few more songs in the same chords, check it out. My life is brilliant, my love is pure, I saw an angel, of that I'm sure.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 together but it don't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 maar, uh, nou ja, hopen dat KPN het snel oplost, hè? Ja. Want uh, eigenlijk is het toch belachelijk dat zo'n groot telecombedrijf... Uh... Ik denk dat Frans Zas ertussen zit. Frans Sass? Ja, die ken je wel, die cameraman. Geen idee. Ja, wel, je kent hem. wel. Frans Sass? Ja, die ken je wel. Die heeft ook bij het Buurman en Feest. Uh... Oh, ja, ja, die ja, ken ik, wel. Ja, ja. Ja, ja, ja. Aardige gast. Ja, moet Aardige even gast kijken gast of er ertussen zit. Ziefm Zand Entertainment View. En hier is Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou,